U bent weer terug bij de AVRO op Radio 2. Het is even over acht en zondagavond, dus tijd voor het hoorspel. De verdwenen koning. Een hoorspel in zes delen naar de gelijknamige roman van Rafael sabatini Regie. Dik van Putten. Vijfde deel. Madame Royale. Hoe was het ook weer? Florence de La Salle heeft in Pruijs kennis gemaakt met de klokkenmaker Charles Daly. Deze vertoont zo'n grote gelijkenis met de vermoorde koningin van Frankrijk, Marie-Antoinette, dat La Salle probeert over te halen met hem naar Frankrijk te gaan om daar als Lodewijk de zeventiende aanspraak te gaan maken op de Franse troon. Deli stemt daarin toe en ze begeven zich op weg. Ze onderbreken hun reis in de Jura om een bezoek te gaan brengen aan de boerderij Passavant, waar Deli bij een oom en tante is opgegroeid. Florence La Salle krijgt grote spijt van dat bezoek, want Delhi dreigt te bezwijken voor de smeekbeden van zijn nichtje, Justine, om voortaan op de boerderij te blijven. Als je nu weggaat is er geen terugkeer meer mogelijk. Als je me nu weer verlaat, wil ik je nooit meer zien. Nooit meer hoe je me. Slechts onder grote drang gelukt het de La Salle om Delhi zo ver te krijgen dat ze hun reis zullen voortzetten. In Frankrijk zoekt de La Salle contact met de hertog van Otranto, Joseph Fouché. Hij vertelt hem dat Lodewijk de niet dood is, maar zich in Frankrijk bevindt om zijn rechten op de troon te doen gelden. En hij vraagt Fouché hen daarbij te willen steunen. Fouché ziet hier een de mogelijkheid om weer een machtspositie in de regering te veroveren en stemt toe. Hij laat geen tijd verloren gaan. Zijn geheime agenten effenen in Parijs het pad dat Lodewijk de naar de troon moet leiden. De Franse adel en de Bonapartisten worden sluw bewerkt om zich rondom de nieuwe heerser te scharen. Intussen blijkt de klokkenmaker Delis zich in zijn nieuwe omgeving volkomen thuis te voelen. En hij gedraagt zich koninklijker dan een koning. Ik kan je meedelen, Charles, dat monsieur Fouché bij de Bank de Paris een rekening van een half miljoen heeft geopend op naam van Charles Delis. Oh, weet je dat je zo zachtjes aan hinderlijk koninklijk gaat doen, Charles? Als je zo doorgaat, wandel je even onverschillig het wielerier binnen of het de koestal op Passavant was. Passavant. Ik ben benieuwd wat ze daar op het ogenblik doen. Wat Justine doet. Wat ze ook doen, ze denken in geen geval dat er al een half miljoen voor jou gereed ligt. En daar moest jij aan denken. Wat heb je toch? Ach, niet. Ik begrijp je niet. Je bent nu rijk, je hebt al betrekkelijke macht... en een van de lieftalligste vrouwen overlaat je met haar attenties. Wie bedoel je? Wie anders dan mademoiselle Castillon Fouquier? Vanaf je komst hier een week geleden ben je nog geen dag buiten haar gezelschap geweest. Tot groot ongenoegen van de marquise de Sou. Van marquise de Sou? Ja. Wist je niet dat de marquise op het punt stond zich te verloven met mademoiselle Pauline? En dat jouw komst voor hem bijzonder storend is? Waarom? Mademoiselle Pauline en ik voelen alleen een echte vriendschap voor elkaar. Natuurlijk, beste Charles, natuurlijk. Maar wees voorzichtig tegenover monsieur de Sceau. Jaloezie kan veel schade berokkenen aan jouw zaak. Apropos, we vertrekken morgen naar Parijs. Naar Parijs? Ja. Fouché meent dat de tijd is aangebroken om je meer in het openbaar te vertonen. Het pad is voor je geëffend. We nemen onze intrek in Hotel de Tranto... en s'avonds is er een groot bal... waar de Beaumont van Parijs aanwezig zal zijn. Het spel gaat nu werkelijk beginnen, Charles. Het <tosses> zal wel moeten. Maar het spijt me dat we Ferrière gaan verlaten. Ook in Parijs zul je gelegenheid genoeg hebben... om van het gezelschap van Mademoiselle Pauline te genieten... Waar ga Genieten van het gezelschap van mademoiselle Pauline, zoals jij het blieft te noemen. Ik heb beloofd met haar te gaan wandelen in het park. U bent ontroerd, mademoiselle. Ik had u niet moeten verdrieten met zo'n verschrikkelijk verhaal. Nee, een nobel verhaal. Een verhaal van zielskracht, gelijk alleen echte grootheid en toon spreiden. Wat ik doorstaan heb, is wel beschouwd het lot der meeste mensen. Maar niet van mensen van een zo hoge geboorte als de uwe. U zult een groot koning worden als uw tijd komt. Hoi, ik... ik vergat mij. U hoeft op het moment alleen maar te vergeten dat ik iets meer ben dan Charlotte Oh nee, want dan zou ik mijn houding moeten wijzigen op het moment dat de gebeurtenissen mij dwongen te bedenken dat u iets meer bent. En ik zou mijn houding niet willen wijzigen. U lijkt mij wel standvaster. U zult mij nooit anders dan standvastig vinden in mijn trouw, Voorzichtig, die titel moet verzwegen worden. Ik ben er trouwens nog niet aan gewend. Eerst was ik Monseigneur Le Dauphin... toen burger Capin, daarna monsieur Delis... en die ben ik nu nog. We zijn er, mademoiselle. Ik dank u voor deze verrukkelijke middag. Ik kijk nu reeds uit naar vanavond... als ik u weer mag ontmoeten. Dank u, monsieur. U spreekt ook mijn gedachten uit... Mademoiselle Pauline. Ah, monsieur de Sou. Een verrassing u te ontmoeten. Ik zou graag enkele woorden met u willen wisselen. Wel, gaat u gaan. Is het wel voorzichtig, mademoiselle... zo vaak uw gezelschap aan monsieur Delis te schenken. Ik zie er niets onvoorzichtig zijn. Oh, nee, dat begrijp ik. Maar toch is het dat wel. Laat je leiden door mijn rijpe oordeel. Ik ben zo verwaand mij veilig te achten. Trouwens... Monsieur Deli had mij bevolen met hem te gaan wandelen. Bevolen? Zou je dat woord zelf ook niet gebruiken voor zijn invitatie? Oh juist. En je gehoorzaamde graag. Ik zou anders zijn dan vele mensen hier... ...als mijn belangstelling voor hem... ...mijn nieuwsgierigheid, als je wilt, geringer was. Dat kan ik ook begrijpen. En heeft hij aan je nieuwsgierigheid... Euh, euh, ...belangstelling voldaan? Volkomen. Hij heeft mij verteld van het lijden dat hij doorstaan heeft... Hoe hij als monseigneur de Dauphin eerst burger capet werd... en toen de chudeli en op een boerderij in de Jura Passavant werkte... en daarna als klokkenmaker in de Loklin. Klokkenmaker? En geen smaak voor een prins. Erfelijkheid, denk ik. Weet je niet meer dat Lodewijk de XVI voor zijn plezier slotenmaker was? En het boerenwerk? Van wie heeft hij dat overgenomen? Dat werd hem opgedrongen uit pure nood. Wat hm. heeft die koning in het zweet zijn aanschijnt zijn broodverdienend een prachtig voorbeeld gegeven... Een voorbeeld aan tal van edelen, die je met hun rampen pronkt om de liefdadigheid op te wekken van buitenlanders. Zolang je je bewondering binnen de grenzen der voorzichtigheid houdt, is alles goed. Ik moet u verzoeken duidelijker te spreken, monsieur le marquis. Maar Pauline, lief, hoe kan ik duidelijker spreken? Moet ik je helpen herinneren dat hij de kleinzoon is van Lodewijk de Vijftiende en de achterkleinzoon van Lodewijk de 14e? Is dat niet genoeg? Ik ben er mij niet van bewust dat mademoiselle Castillon-Fouquier afstand van madame de Montespan of madame de Pompadour. Dat waren misschien beide eerzame vrouwen gebleven als zij het pad van de koning niet hadden gekruist. <hast> wil je dan niet begrijpen dat ik je het lot van die twee vrouwen tot afschrikwekkend voorbeeld wil stellen? Ik vermoedde zoiets. Maar ik kan nog slecht geloven dat iemand mij vleien zal met de veronderstelling dat ik tot het soort vrouwen behoor... waaruit een koning zich een vriendinnetje kiest... Ik dank u voor het uitgelezen compliment, monsieur. Parijs heeft in lange tijd niet zo'n weelderige receptie gezien als deze in Hotel d'Otranto, beste Clermont. zegt dat wel. Ja, maar de hertog van Otranto is ook geen man om onopgemerkt terug te keren. Bent u al voorgesteld aan uh, monsieur Delis? Ja. Hoewel het moeilijk was hem te bereiken. Hij is voortdurend in gezelschap van mademoiselle de Castillon-Fouquier. Wat is uw mening? Is hij werkelijk de zoon van Lodewijk de 16e? Of... Daar ben ik zeker van. Die gelijkenis en die houding vallen niet te miskennen. Maar waarom die vraag, beste Clermont? Uh, omdat ik zojuist iemand heb gesproken die ervan overtuigd is dat monsieur Delis een gemene bedrieger is. Wat zegt u? Wie durft er zoiets te beweren? Monsieur Roger de Châtenay, vroeger kapitein bij de koninklijke lijfwacht van Norderwijk de 16 Kijk, daar staat hij, daar, bij de pilaar. Neemt u mij niet kwalijk? Bent u monsieur de Châtenay? Die ben ik. Ik ben de marquise de Soor. Hm. Het heeft mij zeer getroffen, monsieur, te horen dat u deze Charles d'Elie... met zoveel stelligheid een bedrieven noemde... U hebt zeker goede gronden voor die mening. U begrijpt dat ik zoiets nooit op losse gronden zou zeggen. Welk bewijs hebben wij gekregen voor het fantastische verhaal... ...dat ook u van monsieur D'Otranto gehoord zou hebben? Een gelijkenis. Die anders wel merkwaardig is. De natuur heeft van die grillen En is die gelijkenis wel zo merkwaardig? Vindt u van niet? Monsieur le marquis... Ik heb in Versailles van 88 tot 91... de eer gehad dagelijks in aanraking te komen met de koninklijke familie. Er ging haast geen dag voorbij dat ik de dauphin niet van nabij zag. Zijn hoogheid had goudblond haar. Deze man is donkerbruin. Haar verdonkert vaak, Zelf en zoveel. Maar hij is meer. De ogen van de dauphin waren donkerblauw. Deze man heeft ze licht. En dan de neus... Die van de Dauphin was klein, een beetje een wipneus. Deze man heeft een forse aierendsneus. Als de Dauphin nu nog leefde, was hij 29. En kijk deze man u eens goed aan, monsieur le marquis. Zou iemand hem jonger dan 35 schatten? Nee, nee, deze man speelt een roof. En hij speelt die zo slordig, dat geen mens van begrip erin mocht lopen. Ik dank u voor uw openhartige verklaring, monsieur. Om oprecht te zijn, ik ben dezelfde mening als u toegedaan. En ik zal geen poging onbeproefd laten om de bedrieger aan de kaak te stellen. Ah, monsieur Lassalle. Ik moet u spreken. Wees u goed even met me mee te gaan naar een rustiger hoekje. Wat is er van uw dienst, monseigneur? Vertelt u mij eens. Onze Monsieur Delis is toch vrij van vrouwelijke banden, nietwaar? Als dat niet zo is, heeft hij het mij nooit verteld. Acht u dat waarschijnlijk? Zeer beslist niet. Aha, dat is een pak van het hart. Want u zult hebben opgemerkt dat er zich een nauwe relatie schijnt te vormen tussen Monsieur Delis en Mademoiselle de Castillon-Foucaire. Ik heb mij zelfs afgevraagd of ze niet meer in elkaars gezelschap vertoeven dan ik raadzaam zou achter, als ik de moeder van de dame was. Madame de Castillon-Fouquier's opvatting over het geen raadzaam is, werden door een hoge eerzucht geleid. Zij zal toch niet menen dat haar dochter koningin van Frankrijk zou kunnen worden? U hebt vooroordelen, merk ik. Mademoiselle de Castillon-Fouquier is van minstens even oude huis als de Bourbons. Waarmee u zeggen wilt dat u geen bezwaar ziet in een dergelijke verbindenis? Sterker nog. Ik wil zeggen dat madame de Castillon-Foucaires zich geen bezwaren ziet. Is haar mening van belang? Van zeer groot belang. Ik hoop door haar de Faubourg Saint-Germain onder ons vaandel te brengen. Van de steun van de oude adel hangt veel af... en de toch geen het grote invloed. Ik heb vandaag met haar gesproken en zij uitte de vrees... dat haar dochter ernstig gecompromitteerd zou worden als die vertrouwelijke omgang tussen haar en monsieur Delis in Parijs zou worden voortgezet... Tenzij een zuivere verhouding die wettigde. Zou u zelf zo'n huwelijk raadzaam achten? Ik moet toegeven dat dit huwelijk ons doel kan bevorderen. Natuurlijk moet de toestemming van Monsieur Delis nog verkregen worden, maar dat zal weinig moeite kosten als hij de politieke voordelen daarvan inziet. Zie daar een taak die ik aan u moet overlaten, mijn Lassalle. Het zou mij genoegen doen als u daarmee zo weinig mogelijk tijd verloor. In dit opzicht staat er toch geen zeer op haar standpunt. Ik beloof u dat ik nog deze avond met monsieur de Lies wil spreken. Dat laat ik in volledig vertrouwen aan u over. Ja? Ik zou je graag even willen spreken, Charles. Ik hoop dat u mij niet lang ophoudt. Ik ben moe. Ik zal u inderdaad niet lang ophouden, want ik ben zelf ook moe. Maar monsieur D'Otranto ziet een zekere drang in de kwestie waarover ik je moet spreken. Zij betreft Pauline de Castillon Fouquière. En? Er is geen reden tot ongerustheid. Integendeel, mijn boodschap mag je wel zeer welkom zijn. De hertog van Otranto vraagt uw machtiging om de hertogin de Castillon Fouquière uit uw naam formeel om de hand van haar dochter te vragen. Uh, waar is dat op het moment voor nodig... De heeft toch geen nodig. En Pauline? Mademoiselle Pauline zal nog wel niet geraadpleegd zijn. Maar zij schijnt evenveel behagen in uw gezelschap te stellen als u het hare, Dus ik heb weinig vrees dat ze ernstig bezwaar zal maken. Vrees? Het is geen vrees die mij hindert. Ik... Mademoiselle de Castillon Fouquier bezit geen voldoende rang om met de koning van Frankrijk te trouwen. Laten we onder ons niet theatraal doen. Er is veel veranderd sinds de tijd dat je zogenaamde vader onthoofd werd... Bovendien wordt je waarschijnlijk nooit koning van Frankrijk als je dat huwelijk niet sluit. De hertogin heeft Fouché een ultimatum in die zin gesteld. En waarom moet ik de hertogin gehoorzamen? Omdat zij driekwart van de oude Franse adel achter zich geeft die ze voor jou moet mobiliseren. Die is al gemobiliseerd. Die heeft mij geaccepteerd. Er zijn momenten dat ik me afvraag of je misschien toch geen bourbon zou zijn. Je vertoont zo'n echt vorstelijk respect voor aangegane verplichtingen. Je vindt mij waarschijnlijk een schurk, Charles... Maar ik ben niet zo'n koninklijke, koelbloedige scheuk als jij. Sla niet zo'n toon tegen mij aan, dat verdraag ik niet. Je zult nogal meer moeten verdragen. Ga zitten en luister, jong mens. Je kunt de toch en haar dochter bedotten, zoals je van plan bent. Maar ze hebben Fouché achter zich. En Fouché bedot je niet. Dat heeft nog geen mens gekund. En laat hij mij niet tot verzet prikkelen. Of ik zal hem laten merken hoe hij zich vergist. Beste Charles, luister nou eens naar me. Als je echt de wees van de was en dat bewijzen kon, ging je nog ten onder als je Fouché zou trotseren. Verbeeld je maar niet dat er geen andere plaatsvervanger te krijgen is. Laat Fouché merken dat je weer spannend kunt zijn en het is meteen met je gedaan. Ik, ik zit in een val. Ach, een val, onzin. Je geniet een rijkdom en een eer die men zich haast niet kan denken voor een de man van jouw afkomst. En dan mopper je nog tegen het lot dat het je geen gunstige genoeg afwerpt. Ik geloof dat je me voor de gek houdt, Florence. Je bent wreed. Acht, en vreed, zoals mijn arme Justine zei. Ik wou dat ik je nooit gezien had. Die wens is dom. En even dom is het mij vreed te noemen als je bedoelt dat ik verstandig ben. Nou, slaap er nog maar eens over. En geef me de morgen verlof aan de hertog van Otranto te zeggen dat hij de hertogin de Castillon Fouquière uit jouw naam de hand van haar dochter mag vragen. Pauline, als je moeder het mij niet zelf verteld had, zou ik het nooit geloofd hebben. Er is mij gezegd dat ik je feliciteren moest met je verloving. Heel vriendelijk van je. Je begrijpt me verkeerd. Ik kan je niet feliciteren. Ik, ik ben verontwaardigd over die, die, die ongelooflijke trouwloosheid. Ik zou haat zeggen dat je onbeschaamd werd. Heb jij zo weinig hart, dat je eerzucht al de banden kan verbreken waarmee wij ons gebonden hebben? Die banden heb je te veel als vanzelfsprekend beschouwd. Ik mocht u graag, monsieur de marquis. En ik had u graag als vriend gehouden. Eerzucht heeft op mijn verloving geen enkele invloed gehad. En ik vind het onkies zoiets te veronderstellen. Dat is mij als vriend een hele opluchting. Want als het anders was, stond je een bittere teleurstelling te wachten. Heb je bedacht dat hij wel eens een bedrieger kon zijn? Ik ben niet gewend dwaasheden te bedenken. Weet je wel zeker dat het een dwaasheid is? Bedenk dan maar even dat er al menige Lodewijk de zeventiende is geweest. Wat weten we eigenlijk van monsieur Daly? Dus monsieur Marquis, dit is te erg. U hoeft hem maar aan te kijken. Deze ofgene die de heer heeft gehad de Dauphin te kennen, heeft hem aangekeken. Zonder overtuigd te zijn. Hoe lang heeft u al getwijfeld, Marquis? Dat doet niets ter zake. Zeer juist. Uw twijfel doet even weinig ter zake als uw inbeelding. Ik merk wel dat dit onderhoud nutteloos is. U hebt gekozen, maar daarmee is voor mij de zaak niet afgedaan. Ik voel het als mijn plicht voor u in de brest te springen. En ik zal dat doen, alleen om u niet desillusie te besparen. Uw gehoorzame dienaar, mademoiselle. Monsieur Dilly. Monsieur de zoo heeft haast. Laat hem gaan. Hij is dom en kwaadaardig. De de brutaliteiten beweren dat je een bedrieger bent? Dat sommigen dat zeggen is niet te vermijden. Ben je bang? Bang? Waarvoor? Dat zij die het zeggen de meerderheid krijgen. Wat dan nog? Ik ga trouwen met Charles de Niet met Lodewijk de zeventiende. Dus als ik eenvoudig Charles de bleef. Zou je toch geen spijt hebben van hetgene vandaag gebeurd is? Zelfs als het de waarheid was als monsieur De dus zo in zijn kwaadaardigheid zei. Dan was ik nog van jou van jou alleen. Pauline. Ik... ...ik kwam je maar even bezoeken, Pauline. Ik moet naar een bespreking met de hertel van Otranto. Als je me dus wilt verontschuldigen. Natuurlijk. Je moet je verplichtingen nakomen. Ik heb u een ernstige mededeling te doen, monsieur le Duc. De marquise de Sou heeft tegenover mademoiselle Pauline zijn twijfel uitgesproken jegens mijn persoon. Dan moet hij van zijn valing bekeerd worden, en wel dadelijk. Wat bedoel je daarmee? We moeten ingrijpen, voor hij naar de tuilerie zal gaan met een verhaal dat heel wat opschudding zal baren en ons in de gevangenis zal brengen. Heus, monsieur de Salle, u maakt zich schuldig aan een kortzichtigheid die mijne, man als u, verbaast. Zullen wij gaan zitten? Denkt u nu werkelijk, dat nog niemand van de honderden die hier geweest zijn, ons geheim aan de overweldiger is gaan verraden? Lodewijk de weet heel zeker al, dat zij neef in mijn huis verblijft. Niet zal ons nu zo goed van pas komen, als een arrestatie. Op een arrestatie moet een publieke rechtszitting volgen, en die zou in één dag bewerken, wat met mijn methode weken, misschien zelfs maanden kan duren... Maar ik vermoed dat de overweldiger daar even bang voor is als het ons aangenaam zou zijn. Als wij enige voortgang met de zaak moeten betrachten, is het niet de marquise de Sot die ons daartoe dwingt. Wie dan wel? Gisteren kreeg ik bezoek van drie bonapartisten. Zij kwamen op last van de keizer om mijn medewerking te verzoeken aan een plan om de regering omver te werpen en bonaparte te doen terugkeren. Bonaparte. Wat hebt u hen geantwoord? Ik moest tijd winnen, Sire. Ik heb hen gezegd dat de tijd van dergelijke onderneming nog niet rijp was. Bedoelt u daarmee te zeggen, monsieur le Duc, dat u uw medewerking aan de plan zou verlenen als de tijd daartoe wel rijp was? Uwe majesteit beoordeelt mij verkeerd. Ik heb alleen in uw belang gehandeld. Nog dezelfde avond heb ik een bezoek gebracht aan monsieur d'André, de minister van de politie. Geloof u mij, ik heb nog steeds grote invloed... Ik heb hem gezegd dat het eiland Elba onvoldoende bewaakt werd... en dat Bonaparte zeer zeker met de zwaluwen terug zou komen... als er over de Franse kust niet beter gewaakt werd dan nu het geval is. Zodat op de tweedere over gezond verstand beschikken... zal er door de plannen van de keizer wel een streep gehaald worden. Handig, monsieur Le Duc, heel handig. Ik zou nu graag met uw majesteit van gedachten willen wisselen... over de samenstelling van de raad die uw majesteit terzijde zal staan. Voor de portefeuille van oorlog... Zou ik uw majesteit Michel Ney willen voorstellen? Michel Ney. Daar kan ik mijn goedkeuring niet aan hechten. Ik mag hem niet. Dat is jammer. Monsieur de prince de la Moscoua kan in uw raadsvergaderingen zo slecht gemist worden... dat ik het waag te vragen u nader te verklaren. Um, ik zou het alleen niet prettig vinden met hem samen te werken. Ik vraag mannen om mij heen die ik vriendschappelijke gevoelens kan toedragen. Anders niet. Waarom Davou niet, bijvoorbeeld? De hertog van stad, Een uitstekend voorstel, majesteit. Helaas, echter is Davou een ongemakkelijk man, iets te eigenzinnig. Hij is niet plooibaar. Ik vind beslist dat u nee moet kiezen. Beter raad kan ik u niet geven, majesteit. Laten we dus zeggen nee voor het ministerie van oorlog. Majesteit, nu krijgen we financiën. De keuze is niet moeilijk... Oevraar is natuurlijk onze man. Oh nee, dat niet. Niet Oevraar. Maar majesteit, ik weet niemand zo bedreven in de financiën als Oevraar. Hij kan wonderen doen. Oevraar is de man geweest die de opkomst van Bonaparte mogelijk heeft gemaakt door 10 miljoen in de schatkist te starten. En ook nu weer is de praal van de Bourbonse restauratie mogelijk geworden door de financiële hulp van Oevraar. En ongetwijfeld zorgde hij er wel voor dat hij rijkelijk beloond werd. Maar, maar natuurlijk. Bent u niet van mening, monsieur, dat de mannen die u op uw troon helpen. Enige beloning verdienen. Oh, oh, ja, zeker, natuurlijk. Uitstekend. Wat oeuvreur betreft mogen wij niet vergeten dat de hulp al geboden is, majesteit. Op het ogenblik staat u bij hem in het krijt voor vier miljoen. Vier miljoen? Hmm? Heb ik die ja. schuld aan hem? Hoe kan dat, monsieur? Hoe stelt u zich voor, monsieur, dat wij onze geheime campagne hebben kunnen voeren? Daar is een heel leger voor nodig. En legers moeten betaald worden, vooral burgerlegers. Heeft het u bovendien aan iets ontbroken dat bij uw rang hoort aan kleren, bediende, paarden... Vorige week is er voor mademoiselle de castillon Fouquier een diadeem gekocht ter waarde van 200.000 francs. Hoe dacht u dat, dat zulke dingen voor u aangeschaft werden? Ik, ik dacht dat. Dat, dat u... ik zulke bedragen neer zou leggen, majesteit. Dat zou ik zonder aarzelen gedaan hebben als ik niet gemeend had in uw geldzaken een man te betrekken die een tovenaar is op dat gebied. En daarom koos ik Ouvraar. Later zult u mij dankbaar zijn, majesteit. Dus Ouvraar. En voor Binnenlandse Zaken heb ik gedacht aan monsieur d'André. Hij heeft onder mij gewerkt, ik heb het volste vertrouwen in hem. Is dat geen politieman? Geen beter oefenterrein voor het ministerie van Binnenlandse Zaken dan de politie. U stemt dus toe. En nu de post waarvoor de aangewezen persoon minder makkelijk is te vinden, majesteit. De portefeuille van Buitenlandse Zaken. Heeft u enig idee? Nee. U, la salle. Ik weet maar één persoon. Bedoelt u misschien uzelf? Oh, nee. Ik bedoel monsieur de Talleyrand. Natuurlijk, een diplomatiek genie. Maar nu hij in Wenen vertoeft... ...kunnen wij ons geen idee vormen van zijn mogelijke houding tegenover monsieur Delis. Wat zou u van de denken, monsieur? Gaat uw gang als u het samen eens bent. Alleen als u het er ook mee eens bent, monsieur. Toen het over nee en hoe vraag ging, was u niet zo inschikkelijk. Toen dwong de nood, majesteit... U zult zich trouwens herinneren dat ik in beide gevallen uw instemming heb gevraagd. Wij zullen dus zeggen, monsieur Lassalle... Hij zal toch iets moeten hebben? Maar ik heb graag dat het mij van harte gegund wordt. En ik denk dat ik het verdiend heb. Ik bedoelde geen onvriendelijkheid, Florence. Ik ben moe, geloof ik. Ik ga u verlaten. Echt nodig hebt u mij toch niet? Een ogenblikje nog, monsieur. Met uw toestemming had ik voor mezelf graag mijn oude ambt, het ministerie van politie. Uitstekend, zult u... Dan is voor het ogenblik al het nodige geregeld. Ik zal deze heren bekendmaken met de keuze waarmee u hen vereert. Binnenkort zal ik een vergadering beleggen... ter bespreking der eerste maatregelen. Majesteit, als u mij nu wilt excuseren. Hij zal de heren mededeling doen van mijn keuze. Mijn keuze. Hoe vraag de dief. Nee, de opgekomen boerenhuzaar André de Mestvoeter. Je vergeet mij, Charles. Krijg ik ook een eretitel? Jij? Jij weet wat je bent. Dat is nu dankbaarheid. Bijna koninklijk. Heb je nu nog niet genoeg? Vandaag een miljoen op de Bank de France, morgen een troon en het mooiste meisje van het land tot vrouw. Ben je misschien een echte prins? Of ben je echt een koeherder? Hans Worst. Precies. Dat ben ik. Een Hans Dat hebben jullie van mij gemaakt. Jij en Fouché. Een trekpop die spatelt aan de draadjes van een stel schurken. Een gemene comediant. Maar in een nobele rol. En leg het er niet te dik op, jongeling. Anders mocht de toneel onder je voeten instorten. Juist, precies. Ik moet doen wat mij gezegd wordt, want anders... Zul je teruggaan naar je bergen en je koeien? We hebben je hier gebracht om voor vorst te spelen, niet om vorst te zijn. Jij en Fouché komen prachtig bij elkaar... Jullie trekken je geen van beiden iets aan buiten je eigen belang. En jij bent zo goed geweest om voor de wees van de trampe te spelen... ...enkel en alleen om mij vooruit te helpen. En dat meisje in de bergen dat je een trouwbelofte hebt gedaan... ...heb je ook terug toegekeerd voor haar eigen bestwil. Mijn hemel, schoen je! Als je dat nog een keer zegt, zaak erop. Beste Charles, je beschuldigt mij ervan een doortrapte egoïste een je te zijn. Misschien ben ik dat ook wel, ik zal het niet tegenspreken. Maar dat hoef jij me niet te verwijten, want wat ben je zelf anders? Ik... Ik ben de koning van Frankrijk. Natuurlijk, Uwe majesteit. Ik heb me ingespannen dat van u te maken. Maar hij die de afgod maakt, knielt er niet voor. Je begrijpt me niet. Het is waar wat ik je zeg. Ik ben de koning. Ik ben Louis Charles, de zoon van Noordwijk XVI. Mij heb je uit de tandplant voerd. Mij heb je buiten Frankrijk gebracht. Kom, jongen, hou op met die malligheden. Je denkt toch niet dat je mij kunt beetnemen met mijn eigen uitvinsels. Jouw uitvinsels? Dwaas die je bent is er in heel die keten van gebeurtenissen van mijn aankomst te Genève in 97... tot aan onze ontmoeting in Brandenburg... één schakeltje dat ik niet zelf gesmeed heb. Je hebt veel bijgedragen. Ik heb alles bijgedragen, alles. En als dat zo is, wat dan nog? Dat bewijst alleen dat jij van ons beiden de grootste leugenaar bent. Maar zo vindingrijk ben jij Luister, toch niet... Luister naar me. Luister. Denk jij dat ik zoiets zou beweren als ik het niet bewijzen kon? Je kunt het bewijzen? Je bent gek van de zenuwen, geloof vanover... ik. Op tien, twaalf manieren kan ik het bewijzen. Ik zal hiermee beginnen. Met iets dat je me zeker nooit verteld hebt. Iets dat je misschien vergeten bent. Die dag in de Temple toen jij zat te schetsen. Op een gegeven ogenblik, toen wij op Marie-Therese zaten te wachten... kwam Hébert achter je staan. Hij nam je het schetsboek af, ging ermee naar de tafel... en wees Chomet en Pasch op de schets. Pasch weerde hem af en zei... Hinder me niet met zulke kleinigheden. Weet jij het antwoord van Hébert nog? Hij zei... Dat is geen kleinigheid, Pasch. Het kan best een historisch document worden voor het nageslacht. Jammer dat jij geen ontwikkeling hebt, Pasch. Dat waren zijn eigen woorden, weet je het nog? Ik was het vergeten. Maar nu herinner ik het mij. Oh, maar dat ben jij te weten gekomen op een of andere manier die William, ik. Nou, je meer kan ik je geven. Toen de hemel mijn ongelukkig bestaan ontwierp, zijn mijn merktekenen ingedrukt die niet te miskennen zijn. Weet jij iets van die persoonlijke kentekenen die ik draag? Ze werden in het register van de townplan getekend. Iedere conventioneel wist ervan. Heb jij daar nooit van gehoord? Ja. Kijk dan. Hier onder mijn haar, naar mijn oor. Zie je het? Ja. En hier op mijn vormen de aderen een tekening van een duif met de kop naar beneden. Je kunt het zien als je wilt, onbeschaamde gek. Het is fantastisch. Nee, het is waar. Onmogelijk. Onmogelijk. Als er een greintje waarheid in zat, had je het me toch wel eerlijk verteld. Dan, dan had je het toch wel dadelijk gezegd. Jij dwong me. Dwong ik je? Ik heb je overgehaald tot bedrog en jij hoefde alleen maar te zeggen dat je werkelijk degene was waarvoor ik je wou laten spelen. Ben jij vergeten wat je in Brandenburg tegen mij gezegd hebt? Weet jij niet meer dat je gezegd hebt, als ik werkelijk Lodewijk de was en je kon mij op de troon brengen, dat je geen vinger zou uitsteken om mij te helpen? Weet jij dat allemaal niet meer? Kon ik de kans die jij mij bood vergooien door me bekend te maken als een lid van de familie die jij in de grond wilde boeren? Ik zweeg. Ik accepteerde voor jou en schijn de rol van bedrieger. En daardoor werd ik erin... Want ik gebruikte je om tot mijn doel te komen, terwijl jij dacht dat je mij kon gebruiken. Je kunt me geloven of niet Florence, maar zo is het. Hoeveel is er waar van het verhaal dat we Fouché verteld hebben? Het verhaal van je redding uit het meer, je andere avonturen, de papieren die Naandorff heeft en de rest. Eigenlijk is alles waar. Jij meende alleen maar dat jij er iets van bedacht had. In werkelijkheid had jij alles van mij. Stuk voor stuk verbeterde ik je uitvinsels of gaf ik je zogenaamde uitvinsels van mij. Het is allemaal precies zo gebeurd. Een priester uit Moorze heeft me teruggebracht naar Lebas in Genève. Lebas had zijn zuster een kinderloze weduwe over om mij tot zich te nemen. Toen zij twee jaar later stierf, werd ik naar haar broer op Passavant gestuurd. Joseph Perrin was van mijn afkomst op de hoogte. En de papieren die Noondorf heeft... Die zijn wat ik zei. Bovendien was er een brief van Lebas bij, door de priester die mij terugbracht als getuige ondertekend. Daarin stond het verhaal van het ongeluk op het meer en van de redenen waarom ik voorlopig verborgen werd gehouden. Dus als die papieren van Noondorf los te krijgen waren... vormden ze een bewijs te meer voor je identiteit. Heel zeker. Maar wie heeft dat nu nog nodig? Je bent overtuigd, geloof ik. Overtuigd van het ongelooflijke. Ik verzoek u enig geduld te hebben tot ik mijn opvattingen herzien heb, Sire. Je blijft toch bij me, nietwaar, Florence? Ik voel mij zo slecht in staat die weg alleen te bevandelen... Het is een plicht waaraan ik niet kan ontkomen, maar ik zou hem zeker al ontvlucht zijn als jij mijn wankele schreden niet had geleid. Op het pad der waarheid, in de waan dat het een pad der leugen was. Ja, ik blijf bij u zolang u mij nodig mocht hebben. We komen nu gemakkelijker vooruit. Ja. Het wordt nodig, Sire, het gunstige einde wat te forceren. Uw aanhang is nu sterk genoeg. Langer wachten kan geen baat geven. Uitstekend. Ik kan zelf niet anders wensen. Laten we overleggen wat er te doen valt. Dat is overlegd, Sire. Uw raad heeft besloten dat u een brief zult schrijven naar haar hoogheid uw zuster. Die beslissing lag aan mij, zou ik denken. De uiteindelijke beslissing, Sire, natuurlijk. Maar de raad acht het raadzaam. Goed. Ik zal herschrijven. Wij trachten u alle moeite te besparen, Sire. De brief is al opgemaakt. Als u hem even in wilt zien, zult u constateren dat u precies zo had willen schrijven. En als dat niet zo is, wat dan? Waarom zouden we op de feiten vooruitlopen, Sire? Wilt u zo goed zijn om te lezen? Madame, mijn zuster, als het nieuws dat ik nog leef en hier in Parijs ben u nog niet bereikt heeft kan ik slechts veronderstellen dat het opzettelijk voor u verzwegen werd door degene wie er eerst de plicht het was, u ermee bekend te maken. Heeft het u bereikt, dan dwingt mij het uitblijven van ieder levensteken uwerzijds tot de conclusie, dat het u niet zozeer overtuigd heeft, als ik u stellig bij een persoonlijke ontmoeting zal kunnen doen. Ik hoop dat deze brief uw aanleiding zal zijn, mij die ontmoeting zo spoedig mogelijk toe te staan... De buitenwereld mag mijns inziens niet menen dat er van uw kant enige weerzin in het spel is om de aanspraken te toetsen van uw broeder Louis Charles. Het is geen brief die ik zelf geschreven zou hebben. Ik had verklaringen willen geven die zij niet voorbij kon gaan. Die komen bij onderhoud? En als zij daar niet in toestemt? Dat doet zij wel. Daarom moet die brief geschreven worden. Moet? Ik bedoel dat uw belang gediend moet worden. Dat is ook de mening van uw raad. Mijn raad... U houdt mij voor de gek, geloof ik, met mijn raad. Heb ik die mensen benoemd? Die raad is een schepping van u om te bereiken wat u geschikt lijkt. In uw dienst, Sire? U noemt uzelf dienaars, maar u slaat de toon van de meester aan. U dwingt en drijft mij. U haalt uw schouders op voor mijn wensen en drinkt mij de uwe op. Is dat wel helemaal rechtvaardig, Sire? Kunt u mij een daad nawijzen die niet tot uw voordeel heeft gestrekt? Maar als ik vertrouwen heb verloren, kan ik niet anders doen dan het ambt neerleggen waarmee u mij vereerd hebt. En ik zeg niet dat ik mijn vertrouwen in u verloren heb. Ik beklaag me omdat u niet het minste vertrouwen in mij Sire, hebt. Sire, ik ben in staatszaken doorkneden. Ik heb regeringen gemaakt en gebroken. U kon slechter doen dan u op mijn kennis te verlaten. Maar dat doe ik toch, dat heb ik juist gezegd. Ik zou het bewijs hoger waarderen dan de verzekering, Sire. Geef het mij door die brief te schrijven, die ik u nooit gebracht zou hebben, als ik het niet eens zou zijn geweest met opstelling. Gelooft u mij, deze brief zal uw zuster heel beslist hier brengen. Monseigneur, hare koninklijke hoogheid, madame la duchesse d'Angoulême en haar hofdame, madame de Braise. Ik heb een brief ontvangen van iemand die hier schijnt te logeren, monsieur. Ik wens van die persoon een woord van uitleg. Zeker, madame. Als uw koninklijke hoogheid mij wil volgen, zal ik de eer hebben u bij hem te brengen. Ik heb liever dat u hem bij mij brengt. Het zou beter zijn als uw hoogheid zich zou verwaardigen... Goed, madame de Brijze. Monsieur. De hertogin van Angoulême. Bent u degene die zich hertog van Normandie noemt? Nee, madame. Met die naam heb ik mijzelf niet meer genoemd sinds de dood van mijn vader in 92. Wie was uw vader, beweert u? Ik beweer dat hij ook de uwe was, madame. Ik ben uw broer, de koning van Frankrijk. Een stoel, monsieur Fouché. U kunt in mijn aanwezigheid gaan zitten als ik u daartoe verlof geef, madame. Kunnen de brutaliteit en het bedrog zo ver gevoerd worden? Voor het einde van dit onderhoud, madame... ...hoop ik u voor te ontvangen voor een gemis aan eerbied... ...dat uitgesteld had kunnen worden tot het bedrog bewezen was. Meer bewijs dan ik al heb, is niet nodig. Als u overtuigd bent zoals u beweert, waarom blijft u dan? Om u te ondervragen. Ik wens op die wijze niet ondervraagd te worden. U bent vrij te vertrekken, madame, en uw vertuiging mee te nemen. Ik vertrouw, monsieur Le Duc dat u mij zult beschermen tegen verdere onbeschaamdheden. Zoudt u misschien niet wat onbuigzaam zijn, madame? Uw bezoek wordt erger dan nutteloos... als u op voorhand bedrog noemt... wat u hier waarschijnlijk komt naspeuren. Aan uw spreken zou men zeggen dat er nog revolutie was in Frankrijk. Aan uw spreken, madame, zou men zeggen dat er nooit een geweest is. Zegt u dat tegen mij, monsieur Fouché? Madame, waarom begint u niet met openhartigheid? Twee dagen geleden... Heeft uw hoogheid de weduwe Simon bezocht? Hoe weet u dat? Ik weet niet of het nieuws voor u was wat de weduwe Simon u vertelde, madame. Maar de hoofdinhoud moet zijn geweest dat ik niet in de tempel gestorven ben. U kunt antwoorden als ik u aanspreek. Tot zo lang waag het niet tegen mij te spreken. Waag het niet tegen mij te spreken? En genadig dat u dat zegt en genadig dat u bij onze eerste ontmoeting... na twintig jaren de woorden weer gebruikt... die ik het laatst van u te horen kreeg... twintig jaar geleden in de Tampeltoorn. Waag het niet tegen mij te spreken. Herinnert u het zich, madame? U bent goed afgericht. Afgericht? Afgericht, bedrieger. Maar niet goed genoeg. Want als u werkelijk was wie u beweert te zijn... was die afgrijzelijke dag in de Tampeltoren al het allerlaatste middel... waarmee u zo tracht mij te bewegen. Als u werkelijk mijn broer was... Zou u er nooit over durven spreken uit angst dat de schaamte in hem zou branden, zoals ze nu zelfs nog in mij brandt? Hoe dik volle verantwoordelijkheid dragen voor het optreuren van een lesje dat toen nog geen zin voor mij had. Ik was een kind van zeven, laaghartig bedorven, half versucht van de drank. U weet dat alles, madame, maar wie weet dat nu nog? Wie heeft mij af kunnen richten, zoals u dat noemt? Wie? Er waren getuigen genoeg aanwezig. Chomet, bijvoorbeeld. Hij was uw vriend, is het niet, monsieur Fouché? U overtuigt ons niet zo makkelijk als u zelf overtuigt, madame. Dat is een onbeschaamdheid en Jacobijn waardig. Maar kunt u uzelf overtuigen dat u niet uw broeder voorhebt? Verzekert uw spiegel u niet? Dat is allemaal negatief. Dat weet u net zo goed als ik. Maar wat de weduwe Simon u vertelde, was toch zeker positief? Een oude kindse vrouw, met waanideeën behept. Zouden de rechtbanken dat standpunt ook innemen? Trouwens, de weduwe Simon is niet de enige levende getuige van de ontsnapping. Er is zelfs hier in de kamer een tweede aanwezig. Monsieur Lassalle... Uwe hoogheid herinnert zich misschien dat op de bewuste dag de schilder Louis David eveneens in de Templetoren was. Een jongeman, een leerling van David, was bij hem en maakte schetsen van de aanwezigen. Die jongeman was ik, madame. Ik kan u het schetsboek tonen. Zal ik het halen? Ik zal die moeite niet van u vragen, monsieur. Het is een kostbaar getuigenis. Getuigenis van de instructeur die de bedrieger uit eigen herinnering de nodige gegevens verstrekt heeft. Laten wij verder gaan. Als het niet positief bekend is dat Lodewijk de zeventiende nog leeft, stelt u dan deze vraag eens, madame. Waarom heeft uw oom de opgraving verboden van het lichaam op het Madeleine Kerkhof begraven onder de naam van Lodewijk de zeventiende, toen een al te ijverige minister van politie die opgraving bevolen had? Het is mij niet bekend dat Zijne Majesteit dat gedaan zou hebben. Maar aangenomen dat mijn broer ontsnapt is en dat er in zijn plaats een ander begraven ligt... Bewijst dat dan soms dat hij nu nog leeft? Ik spreek op het ogenblik alleen over de goede trouw van de oom van uw hoogheid. Bedoelt u de koning, monsieur? Aangezien ik aanneem dat de koning hier voor u staat, bedoel ik natuurlijk de graaf de Provence. Monsieur, zo ver durft u te gaan. Ik trek alleen een conclusie die vanzelf volgen moet, madame. Zijn de majesteit zal worden ingelicht. Hare hoogheid wenst zeer terecht aan het begin te beginnen. Zij wil eerst overtuigd zijn dat Zijne Majesteit Lodewijk XVII uit de Tampelen ontsnapt is. Het getuigenis van de weduwe Simon wijst haar hoogheid af als dat van een kindse oude vrouw. Maar in het verhaal der ontsnapping moet zij ook over mij gesproken hebben. Over u? Beweert u dat u daar ook bij bent geweest? Zij moet u toch minstens verteld hebben hoe alles in zijn werk is gegaan. Dat zijn de majesteit verborgen was in een handkar volgestapeld met huishoudelijke artikelen van de Simons... die die avond in januari uit de Temple verhuisden. Zo vertelde zij ja. En? Ik ben de man die de kar van uit de Temple de straat opduwde. Verder weten de weduwe Simon niets van de koning, want hij bleef bij mij. Daarna heb ik hem met behulp van de baron van Enze buiten Frankrijk gebracht. Wie, zei u? Baron van Enze. En baron van Enze is nog ja. geen veertig. In de tijd waarover u spreekt, was hij nog een kind beneden de tien. Uwe hoogheid denkt aan de tegenwoordige baron. Ik bedoel zijn oom, die in het meer van Genève is verdronken, zijn leven opofferend voor uw broeder. Gaat u door? Dat is niet nodig, er zijn grenzen aan mijn geduld. Monsieur de Tranto heeft gesproken over het gerecht en over het geen publiek moet worden als wij daartoe onze toevlucht nemen. Om Monsieur de Provence derhalve de blaam te besparen die dan op hem zou neerkomen, hoop ik dat hij mij liever zal erkennen als Lodewijk de zeventiende... nadat uw hoogheid de overtuiging zal hebben uitgesproken dat ik haar broer ben. Want die overtuiging kan ik u zeer zeker geven. U bent daar heel zeker van uzelf. Dat ben ik, madame. Het voorbeeld van intieme omgang tussen ons, twintig jaar geleden... hebt u gevraagd, madame, op grond dat er anderen aanwezig waren... die mij later konden hebben ingelicht. Laat ik dan iets noemen van nog intiemere aard... waarbij geen getuigen aanwezig waren. Ik roep in uw geheugen terug die dag in januari toen de kanonnen ons vieren... die bijeen zaten in die kamer op de tweede verdieping van de temple... de doodberichten van de koning mijn vader. U zult zich herinneren hoe wij gegroepeerd waren. Mijn moeder zat in een leunstoel bij de kachel. Wij knielden aan weerszijden naast haar. Ik kan haar linkerhand. Tante Babest stond voor ons. Zo dichtbij dat ze mij kon aanraken als zij haar hand uitstak. En dat deed zij later ook. Bij het eerste kanonschot liet mijn moeder een zacht, bevend gekreun horen... En zij boog zich voorover met het gezicht in haar handen. Maar toen het gedreun was opgehouden, zat zij plotseling rechtop. Zij had kunnen zeggen, de koning is dood. Leven de koning. Maar de woorden die zij koos waren deze. De koning is bij God. En toen legde zij haar hand op mijn hoofd en ging voort. God zij met de koning. En toen heeft tante Babette... Oh. Pas op, ze valt flauw. Madame Royale was het vijfde deel van de hoorspelserie De Verdwenen Koning naar de gelijknamige roman van Raphael Sabatini. De rolverdeling was als volgt. De verteller, Harry Bronk. Florence de La Salle, Paul van der Leck, Charles Delis, Hans Karsenberg. Pauline, Corrie van der Linden. Marquise de Sou, Frans Somers, Châtenet, Han König. Fouché, Paul Deen. Een bediende, Herman van Eelen. De hertogin d'Angoulême, Dogi Rugani en Justine Els Bertendijk. De regie had, Dick van Putten. Tot zover ons hoorspel uit 1967. De omroeper was Hans Simonis. Voor we aan het nieuws toe zijn, hebben we nog tijd voor muziek. Tot negen uur hoort u Oude Successen van Elton John... Soy seems to be the hardest word. Your song and song for Guy.